Nou ja, misschien vergeef ik het je nog wel, maar dat kost je dan wel een drankje, schat. Oh, uh, in het hotel? Veel te mooi weer om binnen te zitten. Waarom niet hier, op het terras? Ja. Uh, yeah. Harry? Ik zag Jack Killer nog vanmorgen. Hij vroeg naar je. Oh, uh, hoe is het met hem? Oh, altijd even goed, je kent Jack toch? Uh, yeah. Ja, ja... Ja, beste keel. <laughs> Wat zit er in dat pakje? Uh, kaarten. Kaarten? Waarvan? De stad. Van Oslo? <laughs> Waar heb jij nou kaarten van Oslo voor nodig? Je hebt zo vaak zitten opscheppen dat je Oslo beter kent dan Londen. Hey, uh, over, uh, geeft u mij een biertje. Wat wil jij gebruiken? Uh, een koffie. Koffie. Uh, biertje ik... en een koffie. Zet u maar. <coughs> nee, ik heb ze voor een vriend gekocht. Mm. Heb je een sigaraat voor me? Oh, eh... Uh... Oh, dat oh, oh. ja, wel. ja. Nee, uh, nee ik, heb ze, ik heb ze... niet bij me. Sorry. Wat? Nou ga je me toch niet vertellen... dat de grote professor Merrick is opgehouden met roken? Dat is net zoiets als het slopen van een nationaal monument. Het is net zo gek om je Harry Merrick voor te stellen zonder sigaret... als, als Parijs zonder Eiffeltoren. Ja, nee, mijn eerste sigaret vanmorgen smaakt als turf. Misschien hou ik wel mee op. Moet je die nicotinevlekken op mijn vingers eens zien. Ja, dat is hm? waar. Dan mogen we maar longen maar niet te spreken. Nou, dat is een lelijke hoest. Ik begin te begrijpen waarom je ermee wilt stoppen. Nee, ik pak hier niks. Oh, zo ken ik professor Merrick weer. Weet altijd alles zeker. Hm. Je moet me geen professor noemen. Ik volg Slans Weis. Ze zijn hier gek op titels. Ik hou er niet van. Je bent toch zo Brits, Harry. Dat nou, ja, is geen wonder natuurlijk. Huh? Wat bedoel je? Hou je nou niet van de domme. Je weet toch dat niemand ooit zo Brits is als een buitenlander... ...die het in Engeland gemaakt heeft? Waar ben je ook alweer geboren, Harry? Was het niet ergens in Midden-Europa? <coughs> Laat ik niet moeten zeggen. Maar je doet zelf ook een beetje raar vanmiddag. Nou, het zal wel door die pillen komen. Barbituraten heb ik nooit goed tegengekomen. Nee, is Wat is dat? Wat? je nee, niet iets van het. Oh. Dat is een deentje van Dramen. Nou, wat? wat? Ja, weet je dat niet meer? Je hebt ze me aangewezen toen we vorige week op de spiralen waren. Je stapte de draak mee. Je noemde het toeristenkitsch. Natuurlijk. Ah, tuurlijk. Nee, tuurlijk, nee. Dat is die verdomde hoofdpijn van me. Hoe nou, kom je eraan? Nou, ik eh, moet er weer eens vandoor. Hè? Als je me nou morgen opbelt, dan zal het over zijn en dan nodig je uit voor een eten. Oh, is... Beloof je dat ik niet nog een slagspak zal vergeten? Goed, dan bel ik je morgenmiddag, ja? Ja, oké okay, hoor. Ja, Dag. Dag. Goedenavond, professor Merck. Goedenavond. Uh, u wilt uw sleutel? Uh, graag. Alsjeblieft. Uh, ja, dank u. Uh, uh, kunt u mij vertellen wat dit voor iets is? Natuurlijk. Dat is een derentje van dramen. Een derentje van dramen? Uh, waar komt dat vandaan? Uh, de spiralen in dramen. Daar worden ze verkocht. Hm. Ja, als het u interesseert, dan heb ik wel een brochure voor u. Oh, ja. Alsjeblieft. Oh, dank u. Uh, graag gedaan, professor. Ja, dank u wel. Zo. Maar eens proberen. Engeland. Centrale, hallo. Uh, hallo, Centrale. Ik wil graag bellen naar Engeland. Wat is het nummer? Dat is de juiste moeilijkheid. Ik weet het nummer niet. Ik heb alleen het adres. Dan kan het wel even duren. Oh, dat hindert niet. Ik ben de rest van de dag op een kamer. Wat is het adres? Ehm um... Lipscott House, bij Brackley. Buckinghamshire, in Engeland. Ik zal het nog een keer zeggen. Nee, dat hoeft niet. En een naam graag? Oh, uh, professor... Ja, naam weet ik niet. Ik zal zien wat ik doen kan, meneer. Ik bel u zo gauw ik iets weet. Uh, dank, u. dank u. Nou, eens kijken naar die brochure. De spiralen is een buitengewoon staatje van technisch vakmanschap. Vanuit bevond bevonden zich een steengroef aan de voet van de Bergelis, een heuvel, Dramen, een de plek, een, een, een grote lussen. Een ja, een spiraal... spiraal restaurant dat het gehele jaar geopend is en waar men aan alle kanten een magnifiek uitzicht heeft. Hier verkopen we het befaamde diertje van Dramen. Het lijf van de pop bestaat uit zes mijn rust. Oh, nee, graag, ja. Met het herfst van professor Merck. Het kan ik professor Merck spreken, alstublieft? Het spijt me, professor Merck is er niet. Oh, heeft u enig idee waar ik hem kan bereiken? Hij is in het buitenland, meneer. Ja, oh, uh, heeft u enig idee waar? Ergens in Scandinavië, meneer. M met wie spreek ik? U spreek met Andrews, de butler. Kan ik misschien een boodschap noteren? Um, mag ik u vragen, herkent u mijn stem? Uh, de lijn is niet zo best. Ik, en ik heb weinig behoefte aan een spelletje na, raden. N nee, goed. Uh, zegt u professor Merrick, als hij terug is, dat Giles Dennison heeft gebeld. Ik zal zo snel mogelijk contact met hem opnemen. Uh, Giles Dennison. Ja, ik zal het doorgeven, meneer. Uh, wanneer verwacht u dat de professor Merrick weer thuis zal zijn? Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Uh, goed. Ja, dank u meneer Andrews Zo. daar zijn we dan de spirolen bovenop die ellendige berg met zo'n spectaculaire uitzicht over het Dramendal nee, mooi mooi hoor hier in Gosnaam. Wat heb ik hier eigenlijk te vinden? Nou Even die brochure bekijken. De Braguernesessen ligt aan de rand van het ongerupte natuurgebied. Dramens Marca. Een Dorado voor trekkers in de zomer. En skiers... In de winter. Die kunnen profiteren van compleet elektrisch verlichte voetpaden. Ja, oh, en pistes. Oh. Oh, Voetpalen. Ik kan altijd nog een wandeling maken. Die weet wat ik daar wijs op Nou, goed voor mijn conditie. Er is een rotte gesplitsing. Als er nog meer komen, raak ik de weg kwijt. S'morgens vroeg stond er in het briefje. Nou, vooruit, mijn dramendeerentjes. Komen ze voorschijn. Zwaai eens met je toverstaf. En breng me terug naar Hemstedt." Wat is dat? Iemand die me in de gaten houdt. O, oh, daar is die? Je moet dus de bliksem uit de auto Hij komt bij de man. Hij haalt me in. Waarom? Hij is zit in godsnaam. Hij haalt me in. Maar daar is er nog eentje. Rechts. Wat willen ze? En de ik? Die vindt er eens. Rent opzij. ga helemaal hem Voordat Voor ik bij de auto kan komen. Sneller, Dennison. Sneller. Want later heb je hem. Niet stoppen, Charles. Denk in je rugby tijd. wat er ook gebeurt, niet stoppen. Wat doet hij? Hij bukt. Hij heeft een pistool. Toen dacht hij doorlopen. Wat er ook gebeurt, Doorlopen. Sam, het is geen pistool. Het is een mes. Jezus. Jezus. Hij heeft het te pakken gehad. In mijn zij. Het. Daar is de auto. Volgehouden. Wat er ook gebeurd. Doorlopen. Verdomme pijn te zijn. Doorlopen. Om z'n met niet. kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik zal hem doen als ze rijden. Oh, de auto. De auto. Komt u verder? Laat u zitten. Dank u. Uw naam? Nou? Um, Merrick. Harold Felder Merrick. Allee. Nationaliteit? Brits. Paspoort? Eh, uh, ah, Oeh. iets aan? Uh, nee, nee, niks. U bent door de straten van Dramen gereden... met een snelheid van een schatting 140 km per uur... Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen dat het heel wat meer is dan de maximumsnelheid. Met wat voor snelheid u door de Spiron bent gereden weten we niet. In elk geval minder dan 140. Anders hadden we voor de onsmakelijke taak gestaan om u van de wanden van de tunnel af te schrapen. Kunt u mij daar een verklaring voor geven? Ja, er zat een auto achter me aan. En die lui in die auto speelden een heel vervelend spelletje. Volgens mij waren het een stelletje punkers die iemand te stuipen op het lijf wil. Ja, u weet hoe dat gaat. Het lukte dus ook nog. Ik heb wel wat geramd. Ik moest wel zo hard rijden. Ik zou graag direct contact willen opnemen met de Britse ambassade. Er zitten een paar forse deuken in de achterkant van uw auto. Dat klopt met uw verhaal. En er was een andere auto. Achtergelaten aan de kant van de weg. Die auto had een paar forse deuken aan de voorkant. Dus dat klopt ook met uw verhaal. Die auto was vannacht in Oslo gestolen. Ja... Uh, ...hebt u nog wat toe te voegen aan uw verklaring? Nee. U weet het zeker? Ja. Nou goed. Ik zal eens even kijken... ...of er iemand van uw ambassade kan komen. Professor Merck? Uh, Jawel. Ik ben George McCready. Ik ben hier om u uit de nest te helpen. Ik zal u terugbrengen naar uw hotel. In dat geval... Wil ik mijn paspoort terug hebben? Ik hoef het hier nog niet achter te laten. U gaat niet naar uw hotel. Bedoel maar alsof. Ik neem u mee naar de ambassade. Carey is vanochtend overgekomen uit Londen. Hij wil u zien, het is dringend. Carey. Alles nog best, meneer McCready. Zeker, inspecteur. Ik kom zo bij u. Freud. Uh -huh. wie, wie is Carey? Uw verhaal klopt. Er was een getuige en serveerstof van het restaurant... die die achtervolging heeft bevestigd. Maar het schijnt waren er twee mannen. Eén had een pistool... Uh... Het is er. Uh, nee, niks. Bent u gewoon. Nee, nee, niks aan de hand. Ik uh... ben alleen maar een beetje moe, maar dat is te begrijpen. De politie vertrouwt het zaakje niet. Kom dan maar mee naar de ambassade voordat ze echt lastig worden. Ja, wel. U kent Carrie natuurlijk al. Komt u verder, Merrick? Uh, jij hoeft hier niet bij te zijn, George. Oké. Okay. Gaat u zitten. Dank u. We hadden u gevraagd om in de buurt van uw hotel te blijven, in elk geval in het centrum van Oslo. Ik ben... Als u per se ergens anders heen wilde, was de afspraak dat u ons dat zou laten weten, zodat wij de nodige maatregelen konden nemen. We hebben maar een beperkt aantal mensen, dat weet u. Misschien hadden we het niet moeten afspreken, misschien hadden we het u gewoon moeten verbieden. Ik kom hier vanochtend aan op het vliegveld, krijg te horen dat u verdwenen bent... en vervolgens dat u de wijk hebt genomen naar de top van een of andere berg. Joost, mag weten waarom... Dat, nou moet u eens eventjes goed luisteren, ik heb het de politie al uitgebreid... Ik ken dat verhaal dat u aan de politie hebt verteld. Dat was een heel leuk verhaal, waar ze misschien intrappen, maar misschien ook niet. Ik liep daar gewoon te wandelen en werd aangevallen door een man. Door twee eigenlijk. Wat deed u toen? Nou, ik heb het op een lopen gezet, wat denkt u anders... Ik, ik heb gerund als een gek. Ik kon hem uiteindelijk afschudden, maar toen kreeg ik te maken met een tweede man. Nou, want die had een mes. Hij, hij versperde mij de weg, maar ik ben er gewoon tegenaan gegaan. Het was er doorheen, net als bij Rugby. Ja, ja. En toen ben ik in de auto gesprongen. En door die Spirole ben ik omlaag gesuist. Drama doorgereest. en toen kreeg ik een spier, zegt man. Net Steve McQueen, hè? Weet u hoe onwaarschijnlijk dit hele verhaal ook klinkt? Ik zou toch wel willen weten waarom u eigenlijk naar drama ging. En waarom u zo uw best deed om nog in Oslo degene die u schaduwde kwijt te raken. Degene die mij schaduwde? Ik wist helemaal niet dat ik geschaduwd werd. Dan weet u dat nu. Het is gewoon een beschermende maatregel. Maar nou hoor ik van de man in kwestie... dat hij nog nooit in zijn leven zo vakkundig is afgeschud. U kende alle trucjes. Tweemaal lukt het u bijna en de derde keer lukt het echt. Ik weet niet waar u het over heeft. Ik ben een paar keer de weg kwijt geraakt is alles. U de weg kwijtgeraakt? Professor Merrick... ...kunt u mij vertellen hoe dat mogelijk is... ...terwijl u dit hele gebied beter kent dan uw eigen Buckinghamshire? En toen u de vorige week naar Drame ging... ...was anders niets van te merken dat u de weg niet kende. Nou? Misschien komt dat... ...omdat ik professor Merrick niet ben. Wat zegt u? Ik ben Merrick niet... En ik heb een dokter nodig. Hier, kijk toe maar. Me. Al, mens...